Het is 1 uur, Jeroen Tjepke aan met het NOS-journaal. Griekenland moet er alles aan doen om de euro te behouden. Die oproep deed de nieuwe Griekse premier Papadimos in het parlement. Het verlaten van de eurozone is volgens hem geen optie. De interim-premier zei dat Griekenland nu voldoet aan de eerste eisen van de EU en het IMF... om de volgende 8 miljard euro aan noodhulp te ontvangen. Intussen zal het Griekse begrotingstekort dit jaar waarschijnlijk uitkomen op 9 procent. En dat is hoger dan verwacht. Volgens Papadimos zijn daarom meer bezuinigingen noodzakelijk... maar dat stuit op verzet van de conservatieve coalitiepartij Nieuwe Democratie. Partijleider Samaras zegt dat hij geen extra bezuinigingen zal accepteren... en ook de vakbonden zijn daartegen. In Wit-Rusland is de doodstraf geëist tegen de twee mannen... die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslag op de metro in Minsk afgelopen april. Bij die bomaanslag vielen 15 doden en raakten honderden mensen gewond. Volgens de aanklagers hadden de twee geen politieke of religieuze motieven, maar werden ze gedreven door haat tegen de mensheid. Ze zouden ook in 2005 en 2008 al bomaanslagen hebben gepleegd waarbij geen slachtoffers vielen. De aanklagers eisen de doodstraf omdat de mannen extreem gevaarlijk zouden zijn voor de samenleving. Wit-Rusland is het enige Europese land waar de doodstraf nog wordt voltrokken. In het zuidoosten van Australië is een Nederlandse toerist verdronken. De man van 64 was met zijn vrouw op vakantie... in de kustplaats Marooya, zo'n 300 kilometer ten zuiden van Sydney. Vanwege de hitte ging de man zwemmen, zijn vrouw bleef achter. Even later zag ze haar man zwaaien en schreeuwen om hulp. Surfers haalden hem uit het water, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het weer. Vannacht veel mist en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen min 2 graden in het noordoosten... tot plus 3 in Zeeland. In de ochtend lost de mist moeizaam op... maar in de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn... en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex, Bolmeijer. En nu wordt het alweer een stuk erger... want hebben wij in het eerste uur twee plekken... Uh, bes, besproken, bezocht als het ware. Die uh, bijna ongerepte kamer van een in Afghanistan gesneuvelde soldaat en het Leidse plein. Allemaal naar aanleiding van de zachte atlas van Nederland van Jan Rothuizen met tekeningen, landschappen, nou ja, in, in, in kaart gebracht stukjes van Nederland uh, die ook in de volkskrant verschijnen. Donderdag, zeg ik nog maar eens, wordt het op het ITVA in Amsterdam gepresenteerd... met Hans Aarsman, de fotograaf, die ook Nederland gefotografeerd heeft... ook al is de gast is geweest in Kastelonen, met wie je volgens mij wel iets gemeen hebt. Maar er komen verschillende suggesties binnen via e-mail en aan de telefoon. Laten we eerst maar even Rut Vermolen, Vermeulen erbij roepen. nacht Rut. Goedemiddag. Waar zou jij um, Jan Rothuizen naartoe willen uit, uitnodigen... Uh, dat is naar de huiskamer van de afdeling Meerzorg. in De Zonruiter. Een uh, verzorgingshuis in Voorburg. Waar mijn moeder, uh, mijn dementerende moeder, sinds een jaar is opgenomen. Oké. Okay. En hoe oud is je moeder? Uh, mijn moeder is in maart negentig geworden. Heel oh, oud. Zo, hoe gaat het nu met haar? Eh. Uh, nou, relatief goed. Ik ben vandaag weer met haar naar de tandarts geweest... omdat de afgelopen maanden een aantal uh, tanden... en een halve kies afgebroken is. En ja, ze heeft het uh, een jaar of tien uit weten te stellen... maar nu moet ze er toch aan geloven... om een uh, bovengebit uh, hm. zich te laten aanmeten. Want ja, anders komt er helemaal geen... Uh, Gezonde, gezond eten meer binnen. Dan zitten ze alleen maar... Uh, verkade knappertjes te soppen of zo. <laughs> maar, maar Rut, zit ze wel in de huiskamer nog steeds? Eh, wat jij noemt uh, de huiskamer van de Zonneruiter? Nee, er, het is een afdeling waar... Uh, uh, ja, een stuk of... twaalf uh, uh, cliënten opgenomen kunnen worden. Uh, gesloten, want uh, ja... Ze hebben last van uh, Alzheimer. Dus hmm. er zijn er sommigen bij die uh, de neiging hebben om uh, weg te lopen. En dat mag natuurlijk niet... Te verdwalen, door. hè, misschien. Ja, ja. ja. Dus, uh, en, en kan je iets beschrijven waarom, waarom, je, waarom je juist aan die kamer moest denken? Nou, uh, in het voorjaar... De, ik bezoek mijn moeder uh, door omstandigheden ja, gemiddeld eens in de twee, drie weken... En in het voorjaar uh, dat ik daar langsliep over de gang met de verschillende uh, privékamers daaraan, Daar hebben ze dus één kamer, uh, een grotere kamer, uh, ingericht als huiskamer met een uh, flatscreen. En ja, daar staan twee rijen uh, foto's. thuis... <laughs> Uh, misschien van, van mensen die overleden zijn en dat familie zegt van nou, die fauteuil uh, dat mag wel op de afdeling blijven. Dus het is niet echt een vrolijke kamer als ik het zo hoor. Nou nee, ja die fauteuils die zijn dus duidelijk tweedehands. En nou ja, het is dus voor mensen die een heel leven achter de rug hebben. En uh, nou ja, nogmaals, in het voorjaar, als ik er dan wel kwam, zo rond theetijd... tijd, dan probeert uh, de, verzorging, de dagelijkse verzorging ze ook wel samen te krijgen. En een stukje fruit te schillen en ja. dan samen op te eten en zo. En ja, nou ja, dit is, uh, ik, ik vind het heel moeilijk, dementie. Want met mijn moeder ook, uh, ja. Geestelijk zijn ze eigenlijk. Uh, uh, ja, nou ja, er is, er is heel moeilijk meer een, een normaal, logisch gesprek mee te voeren. Nee, nee, het. ik snap het. Het lijkt me ook helemaal moeilijk, natuurlijk, als het je eigen moeder is. Waar je, geen, waar je moeilijk contact mee kan krijgen. Denk jij, Jan, dat je inderdaad. op, uh, eh, op de suggestie van Rut Verbeulen. Um, en daar naartoe zou kunnen gaan om een tekening te maken ook. Uh, gaat het dan werken bij jou nu? Nou verbinding? ja, ik vind het wel wat, wat Ruud beschrijft... Uh, van, die, van die eigenlijk uh, uitgerangeerde bankstellen... die uh, in de wacht staan voor de flatscreen... Uh, in, in een ruimte <laughs> waar mensen eigenlijk wel, uh, ja, wel samenkomen... maar ja. eigenlijk niet samen zijn. Hè? Ja. Dat is een beetje wat ik begrijp uit je woorden. Ja. Is dat, uh, ja is, daar, daarmee raak je natuurlijk wel iets aan wat, ja. uh, wat veel mensen zullen herkennen. Ja. Dus ik vind het wel mooi. Het is, ja, maar... hoe, hoe, hoe verdrietig het ook is, vind ik het ook een mooi beeld. Ja, precies. Ja. Maar het moet wringen, dat bleek al. Hè. Het moet, moet ook pijn doen eigenlijk. Anders ga je niet echt uh, tekenen. Doet het, doet het, is het een plek waar jij ook terug van wordt, Rut? Uh... Uitsluitend treurig? Of niet? Ja, nou, ik, ik heb er heel gemengde gevoelens ja. Ja. bij. Het is dus... Uh... Nou, gaandeweg dat ik uh, naar het interview luisterde. had ik een soort herkenning. Niet alleen dat uh, ja, uh, Lex de leeftijd van mijn partner heeft. <laughs> ik ben zelf vier jaar ouder. Maar ook de manier: uh, ja, van een soort. Uh, de manier van kijken, zeg ja, ja. maar. Oké, okay. ja, ja. uh, Dingen die dan. dan Opvallen en hun eigen associaties op gaan roepen, zeg maar. Die een verhaal dat vertellen. Ik, ja, dat heb ik heel sterk als ik rondloop en naar dingen kijk. Dat, maar dan met, uh, ja, niet met dingen. Of, daar krijg ik dan mijn eigen dia's bij. Of uh, uitspraken van mensen. En ja, zoals ik zei vanmiddag heb ik ook weer bij de cliëntenraad gezeten. En dan hoor je dus ook achtergrondverhalen, niet leuke maar ook minder leuke uh, over de verzorging. En ja, s'avonds was er ook een, een herdenkingsdienst voor alle mensen die het afgelopen jaar in dat huis overleden zijn. En dat was weer heel mooi. Dus het, het is, nee, maar in die zin is het natuurlijk een heel mooi thema wat je aan, aan, aan snijft. Want het gaat natuurlijk ook over vergrijzing. En dat ja. is natuurlijk iets wat in Nederland... Vergeten. Uh, Terwijl het juist ook over dingen gaat ja. waar ja. wel weer associaties aan kleven. Ja. Dus. Nou, uh, uh, Rut, wij uh, noteren deze huiskamer hè, van het huis Zonneruiter in Voorburg. En wie weet gaat uh, Jan nog wel een keer in bezoek brengen. Maar dankjewel in ieder geval. Dankjewel. Een, een mooi verhaal. Gedaan en, en bedankt voor uh, ja, de ja. mooie uitzending ja, ja. Nou, tot 1 uur. Ja. Dat is heel graag gedaan. Dankjewel. Veel succes en veel goeds ook natuurlijk. Hè. Ja, bedankt. Ja. Dag. Dag. U luistert naar Kaaseluna op Radio 1. Uh, het telefoonnummer waar u nu dus kunt bellen naar Kazaloona en in, in de uitzending kunt komen met uw verhaal... is 0800-1121. 0800-1121. Um, ik ga een e-mailtje, Jan, erbij pakken. Want dat vind ik ook wel heel leuk van... Frank Jutten, die vanuit Canada belt... en die heeft met veel plezier ook geluisterd naar uh, het gesprek van... zojuist, mijn ouders brengen. Wanneer ze hier bij mij op bezoek komen... regelmatig wat Nederlands lees dan wel kijkvoer mee. Waaronder dit jaar de tekening van Jan Rothuizen uit de Volkskrant. Hé, hey. oh, grappig, ja. Van het klaslokaal van Richard van der Beek... in de jaren tachtig heb ik daarin van deze geweldige leraar les gekregen. En ik ben dan ook erg nieuwsgierig naar de achtergrond van het verhaal bij deze tekening. Cheers. Vanuit Mission BC Canada. <laughs> dat vind ik wel heel hele, hele nou, stoer. Is, ja, uh, gaaf. Ja, dat is heel leuk. Uh, ik heb inderdaad een, een klaslokaal getekend. Jij noemde het ook al eerder in ja. de uitzending in Friesland. En het is echt zo'n klein, klein schooltje... waarvan ik dacht van nou, dat is echt... Uh, daar is het nog zoals vroeger. Maar het bleek ook een uh, zeer moderne school te zijn... waarin drie talen werd lesgegeven. <lacht> en ze hadden een prachtige... Weer <lacht> jouw clichébeeld. Ja, ja, een prachtige elektronische uh, scherm... Waar, uh, in nee. plaats van het bord. Ja. Maar het is wel leuk... Uh, hoe, hoe ik aan tekeningen kom, dat is eigenlijk zo, zo wisselend. En deze Richard van der Beek, deze leraar... Uh, die ben ik eigenlijk op het spoor gekomen door zijn dochter... die mij benaderd heeft met de vraag of ik niet een tekening... Uh, ja. Van de route wou maken die hij aflegde van zijn huis naar, naar het klaslokaal. En dat was een, nou, het is nog geen 200 meter, maar Richard ging toch iedere dag op de fiets naar school, omdat het lekker snel was. En ik heb uh, toen ik daar kwam, heb ik samen met hem die route gelopen. Maar ik was eigenlijk het meest gefascineerd door het uh, lokaal zelf, uh, omdat er eigenlijk heel veel dingen samenkwamen die, die ik ook uit mijn eigen, eigen jeugd ken natuurlijk. Mm. Maar ook dingen, veel dingen die maar heel ja, nieuw voor mij waren. Ja, ja. Bijvoorbeeld, er waren. Hij zette bijvoorbeeld vlaggetjes op, op, op zijn bureau en het vlaggetje wat daar stond. dat heb je dus een Fries vlaggetje, een Nederlands vlaggetje en een Engels vlaggetje. En het vlaggetje wat daar staat, dat is dan de taal waarin gesproken wordt die dag. Nou ja, er staat trouwens naast, ik heb hem natuurlijk even opgeslagen, de dokter Teun de vries Kwallen. Ik had het goed ook dus dat het goed uitbreekt. Hij is nu drie, 63 als je er bent, Richard van der Beek. En hij moet er na 41 jaar lesgeven mee ophouden. En dat vindt hij helemaal niet leuk om te stoppen. En aan, aan computers zal ik nooit wennen, heeft hij dan tegen jou gezegd. Ja, het was. Het, het, het hele lesgeven verandert heel erg. En dat komt ja. ook wel door de toekomst van de computers. En je ziet ook uh, links in het lokaal allemaal computers staan. Ik denk niet dat Frank die, uh, die in zijn lokaal had in de jaren 80. Nee. Maar door de komst van de computers is ook het, het leren veel individueler geworden. Wat, uh, wat heel goed is, denk ik. Maar wat ja. dus uh, het klassikale of het frontale lesgeven, is, is eigenlijk verouderd. Natuurlijk, zeker. Heb je dan? Snap jij waarom die luisteraar uit Canada schrijft, dat was een geweldige leraar. Heb je dat dan ook nog als je daar in dat, in dat lokaal bent? Ja, ja, ja, ik vond het En waarom dan? Het is zo'n zo zo niet, niet zo hele grote man, iets kleiner man, maar als hij je een hand geeft, dan kijkt hij ook aan met een soort glimlach. En, en je weet dat hij, dat hij waarschijnlijk naar iedereen zo kijkt, maar je mm. voelt ook dat het bij iedereen binnenkomt. Dus mm. het is wel iemand die zich uh, ja, voor je inneemt. Een heel, mm. heel bescheiden, maar wel ook echt. Oh ja. Maar ook op een hele mooie manier wel gezagdragend. Of wel mm. echt een leraar. Maar ook in iedereen de potentie zien om te groeien, om zich te ontwikkelen. Dat begrijp ik, dan ja, ook. ik, ik die dat ook wel. die blik waarmee je naar, naar, ja, naar kinderen ik vond, dus kijkt. namelijk ja, maar ik vond ook zo leuk, wat hij bijvoorbeeld vertelde dat wat hij dan echt ging missen uit, uh, als, hij, als hij geen leraar meer was, was, was de humor van kinderen. Nou, en hm. ik vind het wel mooi als je dan <laughs> 45 jaar les hebt gegeven, dat je, dat, dat ja. het is wat je gaat missen. Ja. Dus ja. dat is wel. Ja. Gaan jouw tekeningen dus ook over verandering? Is het dus ook een manier, ook al staan, hè, je kijkt naar een kamer, meestal waarin alles keurig vast ligt. Door jou vastgelegd als tekenaar. Maar eigenlijk gaat het over verandering. Ja, verandering is wat juist wat niet blijft. Ja, dan. Verandering is natuurlijk mooi omdat, omdat daar dingen zichtbaar worden. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik heb in, in een vorig boek heb ik een tekening gemaakt van een boekwinkel. En we denken altijd dat een boek, boekwinkel is een boekwinkel. Maar dat is ook zo fascinerend van de doorloop van boeken die je daar hebt. Bijvoorbeeld had je in de boekwinkel die ik getekend heb... had je eerst drie kasten met vrouwenstudies. En dat waren nu nog maar twee plankjes. En dat, daar zit dan vijf jaar tussen. Ja. Dus <lacht> dat, dat soort plekken zijn heel interessant. Ja, nou We gaan niet verder die tekening beschrijven. Uh, hoewel er ook weer heel veel te zien is. Dat dorpsschooltje in Friesland met 147 leerlingen. Ook weer zo'n plek waar je dan toch echt wel... een tijdje zou willen blijven kijken. Uh, dankjewel, Frank Jutten. Um, ik zei het al, 0800-1121. Uh, Gerard is volgens mij ook aan de telefoon. Gerard, goedenacht. Ja, nacht, Lex. Dag. Ja. Uh, Jan, ja. Rothuizen. Ja. Hallo ja. Gerard. Waar ja. zit je ergens nu? Ik ben nu weer op een van mijn... Uh, toch wel favoriete plekken. In die zin... Uh, op schouwen duiveland En ik ben eigenlijk op een van de plaatsen... waar het eerste gat van de watersnoot geslagen is. Oh. En... Ik heb het al een keer meer, heb ik er iets van verteld tegen jou ja. in welk kader was dat? Ik denk dat dat het meisje met de waterput was of zo. Nou, maakt niet uh, uit, want we zitten nu, uh, ja. is het vandaag. Nou in ieder geval, <laughs> uh, de, uh, de eerste keer dat ik hier was, vlakbij Koude Kerken, ja. uh, daar zet ik mijn, ik reis dus met paard en wagen, dat weet ik Even illustratie. Dus ben je nu ook, uh, ben je dan nu ook met paard en wagen? Ja, ja, ja, Zit je ja. nu achter in je wagen te bellen? Ja, klopt. Oh, mooi. En uh, ja, als je dus altijd in de natuur bent, dan, uh, dan is die natuur sowieso die wordt steeds indrukwekkender. Om, ja, het, het, het, het natuurgeweld. Maar ook gewoon als je de deur opengooit en het is geweldig, een beetje net vol maan geweest. Wat zie je dan? En, nu. Als ik de deur open doe, ja, ik had hem dicht, want het is vrij koud hier aan de dijk. Ja, doe maar even open voor ons. Dat moet je voor de kazelunen over hebben. Zira, kom op. Ik zie aan de rechterkant van de maan is er een stukje af. Dus het is net volle maan geweest eergisteren, denk ik. En prachtige sterren hier nog, grote beer. Ja, het is eigenlijk praktisch windstil, gelukkig. Mijn paard staat met zijn hoofd boven het kampvuur nog, wat bijna uit is nu. Oh, het is zo okay. dan zo'n beetje. Ja, dat klinkt, dat klinkt prachtig. Verder is het nacht, in het Kun je de vogels horen? Kun je de vogels horen? Luister even dan, luister. Wacht een moment, hè? dan ga ik ja. er even uit Vels. Ja. Moment hoor, dan moet ik even op het wat. Hè? Tenminste, boven aan de dijk, even naar onderen. Wacht even. Hoort, uh, het is heel nat, het is een beetje dalig. Ik loop nu naar boven, kijk nu over de Oosterschelde. Misschien heb ik een beetje te veel ruis. Ja, dan, wacht even. Dat is de wind waarschijnlijk. Ja. Ik hoor zelf weinig. Er zitten wel heel veel gauw hier, maar moment vrij Ik ga niet meer terecht, mee, want het is steeds te koud, dus het is ook nog. Ja, Ik vind het wel een mooie sfeer, Scherz, hoor, omdat die wind. Even Napoleon nog even dag zeggen. Hoor je Ja, hoor hem. Hoor je hem? Ja. Oké. Okay. Nee, nee, uh, nou goed. Uh, uh, wat ik zeg, wou. Uh, Welke plek moet uh, Jan dan gaan uh, tekenen? Uh, vlak, uh, vlak hier bij mij is een kessel, een van de laatste kessels die ze in, de dijk hebben ge, ge, in het gat van de dijk hebben gemaakt. Na de, na die oh. Dat is een gat geslagen. Was. Wat, wat is een kessel precies? Een kessel, denk ik. Caisson, ja. Een kessel? Een ja, dat is eigenlijk een, een grote betonnen bak, zal ik maar zeggen. En die. Uh, jouw groot zou die zijn, hoe lang? Uh, meter of... 50 denk. En dan breedte, meter of 25. En die werden dan... Uh, met helikopters of zo... of met... Uh, de, hoe zou dat gebeuren, Lex? Weet je dat? Is nee. dat met een duwbak of zo dat ze dat deden? Zo, of met de... zo, ja, ja, denk ik. Ja, maar geen idee. Maar, uh... nou, in ieder geval, die werden dan in die, in die gaten... Waar, die, waar dat in de dijk geslagen werd... die werden daar ingelaten... Ja. om dat sneller te kunnen sluiten. En dit is een van de laatste sluiters, uh, kessels die ze gebruikt hebben. Maar wat ik, eigenlijk naartoe, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat als je dus zo in de natuur bent... dan uh, nou, de eerste nacht dat ik hier stond... toen wist ik helemaal niet van het gebeurde dat hier ook het eerste gat geslagen was. Uh, toen heb ik een enorme ervaring gehad. Dus, en omdat je dus altijd in de natuur bent... dan word je ook bewust van de werkelijkheid die wij zien is niet echt de werkelijkheid. Maar naast die werkelijkheid die wij zien... Heb ik ontdekt hoor, gewoon puur eigen ervaring dat de er naast die werkelijkheid die wij zien, er ook een parallelle wereld is, een onzichtbare wereld, van waaruit eigenlijk alles, wat eigenlijk de werkelijkheid is ja. voor mij, waar dus eigenlijk van daaruit alles ontstaat. Dus dat oh, mm -hmm. hoorde ik je dat dan ook over de machten. Zeker, en de maar, maar Gerard, dat is moeilijk te tekenen. De vraag is, wat moet Jan Rothuizen tekenen? Ja, dan moet je zelf komen kijken. Dan moet ja, zelf ik, is, is het iets een plek? Ja, ik vind het wel mooi, want ik, het is natuurlijk ook een historische plek die je noemt. Ja. Hè? Je zegt dat uh, de watersnoodramp daar is begonnen, begrijp ik dat goed? Ja. Ja, dus dat, zie, is maar, natuurlijk, dus dat is, was, was eens een hele zwakke, zwakke dijk natuurlijk. Het was, was een, ja, een kwetsbare ja. plek. Dus het is, het is wel mooi uh, misschien met het oog, hè? Met, de, met de geschiedenis die we daarvan kennen nu. Maar daar het is ook een soort, hele mooie uh, plek, hoor. Het, ja. is ook, het is ook heel mooi om te zien, want het is eigenlijk een soort inlager geworden... Uh, buiten de Oosterschelde. Dus het is eigenlijk soort, ook een soort kraamkamer -kraam voor daar. Ja, maar... uh, bepaalde vissen en noem maar op, weet je wat. Maar onlangs waren hier een paar architecten, landschapsarchitecten... en die waren dus eigenlijk ook op zoek naar de relatie tussen het, lands het landschap... en de mensen die hier wonen, of mensen die daar ook uh, integreerden. Nou, in, daar woont nu verder niemand, maar ik ben dus een van de weinigen... die echt dat ingevuld heeft... En, en dan zeg ik ook, ja, dat is natuurlijk heel indrukwekkend sowieso als je hier loopt. Aan de ene kant is het ook heel, heel uh, hoe zeg je, eenzaam. En uh, ook die, die sfeer van, van, ja, gewoon het religieuze van Zeeland, dat, dat, dat voel je hier ook gewoon. Ja, en... nou, ik, ik, uh, ik vind het een mooie plek. Ik, uh, maar, want jij schildert nooit landschappen. Nee. Dus ik denk, da daar, daar kan je niet mee uit. Maar is die wagen, Ja, is de wagen wel van zeggen... Gerard dan niet een, iets wat je zou kunnen schilderen? Is dat dan niet waar je, waar je eerder naartoe zou gaan dan... Nou, ik denk wel dat ik Gerard zou gebruiken om, om via hem het landschap te, okay. in beeld te brengen. Ja. Oké. Okay. Nou, wie weet. Gerard, um, Dankjewel ja. voor deze, um, deze bijdrage van jou. Graag gedaan. maar Met telefoonnummer kun je daar gewoon van... Uh, oh, die hebben we gewoon, hè? Ja. ja, nee, dat komt wel goed. Hé, hey, dankjewel dank en een goede nacht. Ja, zelfde. Dankjewel. Da je wel. Da. Da. J'ai cherché dans le ciel la trace d'un immortel Rien dans le ciel au désert désiré J'ai cherché met Aurélie Cabrel. Nou, dat zijn wij ook aan het doen met Jan Rothuizen. We zijn aan het zoeken naar mooie plekken in Nederland om te tekenen. Um, misschien wel voor de Volkskrant, want hij heeft een soort rubriek. Enkele keer in de maand maakt hij grote tekeningen over twee pagina's van een plek in Nederland. En dan vertelt hij daar eigenlijk al tekenend alle verhalen over die erbij horen. Maar zonder mensen en ook zonder landschappen. De zachte atlas van Nederland, daar hebben wij het over... En u kunt dus nog steeds bellen, 0800-1121 en e-mailen. Daar zie ik ook weer meer berichten binnenkomen. Maar ik, laat ik even liggen, want mevrouw Gees. Ja, daar ben ik. Ja, goedenavond mevrouw Gees. mevrouw Gees. Ja, mevrouw Gees, ja, ja, mevrouw Gees, ja hoor. Ja. Ja. Wat, is, wat is uw plek? Uh, dat is het hoge land van Groningen. Ja. Dat is buiten dus, het landschap. Ja, het ja Misschien kunt u me heel, heel veel helpen, want ik ben altijd een beetje in de verwarring wat nou het hoog- en het laagland is. Ik begrijp dat er een, een klei stuk is en een zandgrond. Ja, uh, het is klei. Voornamelijk kleigrond. Met diverse sporen van de ploeg, daardoor. Ja, de ploeg, dat is ook een kunstenaarsgezelschap, maar dat is wat anders. Gewoon het uh, apparaat, het ding. De, de boeren. Ja, het boerenwerktuig. Ja. Nou, nu is het um, klei dat net is vers geploegd. Met nog, een, een wijd... je nog een beetje glimt. Ja, ah, ja, ja. ja. ja, ja, ja zie ja, wat u ja, bedoelt. Ja, ja, ja. Ja. Woont u, ook? Is, Woont u het... daar ook? Nee, ik woon in Haren bij Groningen. Oh, ja. Maar het is van een enorme schoonheid. En beelden, ik fotografeer zelf ook... Dat zijn metaforen van schoonheid. Hm. Ja. Dus het gaat u het gaat om de schoonheid van het landschap? Ja. Wat is daar uh, zo mooi? Wat is er zo mooi aan dat landschap? Uh, het uitzicht. Hm, het. Uh, de horizon, die lijkt heel ver weg. En al die herenboerderijen in dat landschap, dat is van een. Enorme schoonheid. Zou, zou, dorpjes... u het, zou u het een oud, een oud landschap noemen? Heeft u, heeft ja, u... het is zeker oud. De dorpjes, Geinwerth, Ezingen, waar mijn vader is geboren. Uh, het, is, het is. Nee, uh... ik, ik, ken het, ik ken het een beetje. Ik heb, ik ja. heb Toevallig in, in, in, mijn, in mijn boek heb ik ook één tekening gemaakt. En dat is eigenlijk een, een, een landschap van Nederland uh, vanuit de trein. En dat is ja. een treinreis van Amsterdam naar Groningen. En, en ja. ik voel altijd eigenlijk... Ik heb het ook wel opgeschreven. Ik zal het, deze tekening bestaat alleen maar uit tekst. Dus ik, <laughs> ik kan het alleen maar voorlezen. Ja. Uh, maar er is eigenlijk altijd een stuk naar Zwolle... waar ik, waar ik het gevoel heb dat, dat de wereld zich een beetje opent. Hè. Daarvoor heb je nog uh, worden, heb veel bebouwing, ook dicht bij het spoor. Maar daarna heb, heb ik altijd het gevoel dat, dat, het, uh, ja, dat het opent. En dan voel ik ook altijd een beetje... <laughs> ook een soort lucht, weet je. Een heel, nee, ja. een heel fijne plek. Nou ja, vanaf Zwolle lijkt... Uh... Het noorden wel met kransen dichtgeplakt. Ja. Maar zo is het natuurlijk niet. Het noorden is gewoon... ...waanzinnig mooi. <laughs> maar dat, maar u zegt dat net ook al, dat uitzicht. Is het dan die ruimte die we, zo, die we zo mooi vinden? Ja, ruimte. Ruimte om te leven. Ja. Hm. Want hoe, hoeveel, hoeveel, hebben, we, hebben we te weinig ruimte, denkt u? Oh nee, ik heb ongelooflijk veel ruimte. <laughs> Ik heb een heerlijk huis in haren en ik geniet daar enorm van. Ja. Ja. Zwarte Haarde. Maar, maar het hoge land... Ja. Zou, uh, je het, zou je het kunnen tekenen, Jan? Met hoge... die dorpjes, ja. ja. Maar wat, nou, zou, wat zou je dan tekenen? Want je kent het dus wel, denk ik. Ik ken het wel, ja. En ik, en ik, vind, het, ik vind het ook wel... Ik heb eigenlijk nooit echt een landschap getekend... Nee. Dus ik, ik vind dat ook wel een uitdaging. De vragen luisteraars van Casaluna dus... dus ja, ja, nou ja, ik, nou, maar ik denk wel dat, dat de ervaring van een landschap natuurlijk heel... Uh, eh, we, daar gaat het eigenlijk om, hè? ook wat u zegt. Dat is die ruimte die je ervaart. En, uh... Ja, maar kunst is heel erg subjectief. Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat wil je daarmee zeggen? Wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat niet iedereen schoonheid ervaart zoals ik het ervaar... Hm. Dat en... hoeft ook niet. Ja, dat... Um... Ja. Ik... Maar wacht even. Ik, ik, ik krijg namelijk een, een... Dat is wel vergelijkbaar. Een e-mail binnen van Jan Bakker. En de, ja. dat lijkt op wat uh, met het hoger land in Groningen. Ja. Wat, wat u aanbiedt. Hij wil iets in Friesland. Ik, ik leg, het, leg, het, leg het even voor. Um, je hebt Jan Rothuizen op bezoek. Zou je mensen de volgende vraag voor willen leggen? Hij legt in zijn tekeningen huiskamers vast. Hè, vaak. Ja. Althans, of, of pleinen in, in steden. Anders gezegd, hij probeert de maatschappij te vangen in zijn tekeningen. Met tekst en potlood. Nu, nu ken ik de tekeningen van jou niet. Maar wat mij opvalt is uit de onderwerpen die ik gehoord heb: dat het allemaal onderwerpen zijn die te maken hebben met drukte en hoge emoties. Ik zelf woon in Noordwest-Friesland. Aan de voet ja. van de Waddendijk. Met prachtige vergezichten, strakke lijnen en stilte. Zou Jan een kans zien. ook daar een prachtige tekening met teksten van te maken? Klopt helemaal. Ben ja, ik het mee eens? Ja, ik ben het er ook mee eens. Maar nou, hij kan ja, het ze, niet. Dat kan niet helemaal niet. Nou, ik weet het dus eigenlijk niet. Of ik, <laughs> maar als ik, dat, als ik dat nu zo lees van... Uh, ja. Even kijken. Van Jan, van Jan Bakker. Ja. Dan, dan krijg ik er wel zin in, moet ik eerlijk zeggen. Om even gewoon op, op die dijk te zitten en, en, en te kijken. Oh, het en, lijkt me en, fantastisch. En, ja, maar je hebt toch spanning nodig? Je hebt een soort drama nodig? Of daar waar het... Nee, nou, maar dat is niet helemaal niet waar. Niet alleen maar schoonheid, want dan kan je niet uit de voet. Het moet ook ergens pijn doen en wringen. Of, of, of. Maar het is niet zo... Want ik, ook wel eens dat mensen zeggen, nou, dat is een plek, daar gebeurt echt niks. Dat is niet, dat is niet spannend. En dan ben ik eigenlijk alweer nieuwsgierig dat ik denk, oh, daar moet, daar moet ook wel iets zitten. Ja. Dus, uh, beelden, beelden zijn emotie, meneer. Oh. Ja. Is dat zo? Als je, als je het maar wil voelen. Nou, ja, ja, oké. Okay. Nou, dat, is, dat, dat proberen wij. Dat doen we ook. Ik, dat heb ik ook al iets over gezegd bij sommige van de platen van Jan Rothuis. Hij gaat ongetwijfeld binnenkort naar het noorden. Het wordt Friesland of Groningen. Het lijkt me Afgesproken. Ja, mevrouw mevrouw ja. Gees. Ja, doen. dat gebeurt. Mevrouw Gees, dank u wel. Dank u wel. En Jan, dag Jan Bakker gedaan. natuurlijk. Dag. dag. Prettige dag. dag. <laughs> um, nou, we krijgen iets binnen via e-mail over Klarendal in Arnhem. Maar meneer Van der Lek ja? zit in Rotterdam. Dag meneer Van der Lek. Ja. Ik, uh, ik, ik zit er in Amsterdam dus. Is en je... het, oh. uh, waar, wat me dus uh, te binnen schoot... Ja. Is, er zijn ongeveer zeven panden... Ja. naast nieuwbouw van de Oosterkade in Rotterdam. Okay. En dat zijn de enige panden die daar nog... Uh, uh, zijn overgebleven na het bombardement. En uh, daar op de Oosterkade, uh, dus uh, ook daar vlakbij, ook in de, Oost, in de Oosterkade heb ik, uh, uh, nog, ben ik nog uh, uh, lid geweest uh, van de padvinderij daar. Oké. Okay. Uh, dus ik ken het goed. Uh, u, woonde, u nou, daar, woonde u daar toen het bombardement plaatsvond? ja. 14 mei. Maar niet in de Oosterkade. Okay. Dus ik woonde in, uh, in Kralingen. Maar dan heeft, dan heeft u al de vluchtelingen zien langskomen. Wat zegt u? Ja, ja. Ja, juist. Ja. Nou, bij de hoek... Uh, Korte Kade oude dijk... tegenover de Hoflaan. Oké. Okay. Maar dus... Uh, wat er van de stad is overgebleven... dat, uh, dat vergeet ik niet. En Dus dat... Uh, het monument van de St. dat, dat heeft precies weergegeven wat er gebeurd was. Ja, is dat het, is een prachtig beeld inderdaad. U bedoelt ja. ook dat beeld van die persoon die met gekromde armen en gekromde vingers en naar de lucht hart, de lucht in schreeuwt. Ja, en het hart ja. is eruit. Nou, dat is er fysiek gebeurd daar. Ja. Dat heb ik daar meegemaakt. En, en om te is tekenen? is nog steeds zo. Ja. Als ik terugkom, heb ik nog... Uh, is het nog steeds verwoest? Eh, ook de nieuwbouw die daar is, die, daar ben ik het niet mee eens. Etcetera, etcetera. Maar die laatste zeven panden van de. De Oosterkade. Oosterkade? Die zijn prachtig. Ik hou van die panden. En sommige hebben dus. Uh, zijn, uh, hebben een Jugendstilgevel. Uh -huh. en, uh, en nog wat voortuintjes. En het, eh, nou, dan zie je de rest wat er gebouwd is. En, nou ja, het, is eigenlijk, het zijn de enige panden, de, dus de enige huizen waar ik... Maar er, zou, ooit... zou, zou, zou ik samen met u ook een soort reconstructie kunnen maken? Dat we een, dat we een wandeling maken door een, door een Rotterdam wat er was? Wat, wat toch bestaat in u herinnering? Ja, ja, ja, ja. ja dat, zou, dat, dat zou ik wel willen. Want uh, ik, uh, het, uh, het, als ik in Rotterdam kom, dan ga ik er altijd naartoe. En dan kijk ik naar die hu huizen. En dan kan ik er wel uh, uh, nou een half uur naar kijken of een uur. Nou, dat, li uh, dat, dat lijkt me heel mooi. Het, li het lijkt me ook mooi, omdat om eigenlijk dan, als ik, als ik denk aan hoe ik dan een tekening daarvan zou willen maken. lijkt het me ook mooi om, om eigenlijk uh, een, een portret te maken van Rotterdam uit uw herinnering. Hè? De dingen die ja, u herinnert. Ja, het was daar. Het was, de Oosterkade was een vrij belangrijke kade toen omdat het belangrijkste uh, station naar het west, ja. naar het oosten, dat was daar. Kunt u ook nog dingen herinneren zoals bepaalde geuren en uh, oh ja, en geluiden. Ja, ja, van het Haringvliet. Die, die huizen die, die hadden dus een ingang aan de kant van de Oostkade, maar ook aan het Haringvliet. Dus je konde dus zo aan de andere kant waren dus die schepen van het, Haring, het Haringvliet daar. Ja, dat, dat, is, dat is allemaal nou ja in mijn geheugen Ja, mooi, mooi. Want er is zoiets als de brandgrens, hè? die is ja. gemarkeerd in Rotterdam. Ja. Dat, die dat hele ja. het hele gebied markeert. Ja, er is verschrikkelijk veel verwoest daar. En het is, uh, ik ben er dus drie dagen na het bombardement met mijn moeder naar, uh, doorheen gelopen. En dat, dat kon alleen in de brede straten, want alles was nog ongelooflijk heet... Ja. Na drie dagen kon je alleen maar in het midden van de, de hoe heet het, de Lusselstraat kon je zo door het, door het ja. over de Goldsingel, <coughs> nee de Goudsingel kon je lopen. En het was nog uh, uh, ongelooflijk heet. Ja, het dus, een verzingende uh, brand geweest. En mijn moeder heeft dus van uh, heeft uh, van begin tot eind lopen huilen. Hm. Ja. Dat is, uh, Ook dat is een herinnering. Um, meneer van der Lek, taak, ja? Ja. want nou, ik, ik proef enige belangstelling bij Jan Rothuizen. We hebben uw telefoonnummer, dus misschien neemt hij wel even contact met u op uh, later, als dat mag. Ja, ja. ja, ja? Nou, ja. Wie, wie weet komen we dan wel de beelden weer tegen in de krant en in een boek later. Maar ik dank u wel heel hartelijk dat u ja. even gebeld heeft. Ja, ja. Ja, dank Goedendien. u wel. Ja. En een ja. goede nacht nog. nacht. Um, ja. Ja, mooi. Ja. Geschiedenis wel. Ja, en ja, ja. die grens tussen, want dat, kan je, dat spoor kan je heel goed volgen in Rotterdam. Dat hebben ze ook ja. trouwens aangegeven. met lampen, gemeente, met lampjes ja. in het plaveisel. Dus je kan hem lopen, is 12 kilometer. Dus kan je precies over de grens volgen tussen wat verwoest is en wat herbouwd is. Ja. En wat dus blijft maar staan. wat ik zo mooi vind, wat meneer ja. Van der Lekking vertelt, dat hij zegt. Het is in mijn in herinnering gegrift. Dus dat hij eigenlijk een hele heldere herinnering heeft van hoe het was. Ja. En daar ook, daar ook ja, nog over nadenkt. En uh, wat, wat ik in tekeningen kan en wat ik spannend vind... is dat je eigenlijk dat die twee tijden van hè, wat er nu is en wat er was... dat je dat samen kan brengen in een ja. tekening. En dan is het ook inderdaad van, ja, wat... Dus ook weer, dan ontstaat er dus ook weer spanning. Ja, en, ja. en rare tegenstellingen, ja. ja. ja. ja. Mooi. Goed, uh, Willem uit Gouda, goeienacht. Goeiedag, Goedemorgen. Ja. Ga je ons meenemen naar Gouda, een plek in Gouda? Um... Ja, er zijn heel veel plekjes, maar uh, meneer Rothuizen gaat binnenkort naar het noorden van Nederland. <laughs> Je bent een beetje jaloers. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee maar ik hoop dat hij ook heel ver naar het zuiden wil gaan. Oh, hoe ver? Nou, dit, 10.000 kilometer. <laughs> Dan zijn we al bijna op de Zuidpool, of niet? Nee, nee, hey? nee, zover nog niet. Oké. Okay. Nee, dit, dit naar aanleiding van zijn verhaal... met ja. zijn tocht van zijn vader in Zuid-Afrika. Ja. Ja. Naar uh, de Karo en Namibië. Ja, prachtig vond ik dat. Ja, mijn hart begon echt sneller, sneller te kloppen. Want, uh, ja, wat, wat een vergezichten. Ik ken dat allemaal. Hmm. Ik... Uh, ja, ik heb daar uh, heel lang gewoond. Dus, uh... oh. Wat heb je daar gedaan? Ik heb daar gewerkt en uh, als... ik heb daar gestudeerd. En, uh, ik ben daar, uh, maar heb je ja... bijvoorbeeld ook de apartheid nog meegemaakt? Heel streng, ja. Oké. Okay. Ja. Dus daar heb je deel van uitgemaakt, als blanke ja. Nederlander, denk ik? Uh, als, als blanke Zuid-Afrikaan. Oké. Okay. Maar daar praten we nu vanavond niet over. Oh, dat is jammer. Nee, want u heeft u, heeft, u heeft een bepaalde plek in gedachten die u die meteen te, te binnen schiet? Ja, want uh, meneer Rothuizen had het over Karo en Namibië. Dat zijn vlaktes. Maar ik heb het over het hoogland van Zuidelijke Afrika. Ja. Op ruim 3000 meter hoogte in um, Lesotho. Dat is een enclave van, van Zuid-Afrika. Daar is een berg Mont-aux-Sours de berg van oorsprong. Daar borrelt. Ik, ik heb daar een paar keer gezeten en daar borrelt het water uit de grond. En ongeveer een meter vanaf die bron dan splitst dat water. En de ene En die bron die zit helemaal boven op de berg ook echt, zegt hij. Ja, ja, bovenop de berg. Ja, ruim 3000 meter. En dan splitst die bron. En het ene riviertje, dat wordt de onbeduid onbeduidende Tugela rivier, die naar de Indische Oceaan gaat. Ja. En de andere wordt de enorme machtige oranje rivier, die een paar duizend kilometer verder in de Atlantische Oceaan ja. uitmondt. Dus de waterscheiding uh, is daar al uh, zichtbaar? Ja, die is heel zichtbaar. Ja, en mooi. ik denk, denk dat... Uh, dat meneer Rothuizen een mooie tekening kan maken van dat godverlaten <laughs> <laughs> bergje, berg. De, alleen rotsen en een paar ja, ja. vetplanten. Op 3000 meter hoogte. Dat is wel ja. interessant, hè? De, de, oh, Jij hebt een boek volgemaakt met plekken in de stad... Van, van waar weliswaar geen mensen zijn, maar wel de dingen en de cultuur en de stad. En luisteraars willen je allemaal naar buiten hebben. Nou, naar het maar landschap ik... in. Of het nou in Zuid-Afrika nou, nou, is of het het in Groningen. Ik denk natuurlijk wel dat, dat uh, ik ook met hun wel hoor. Dat, dat we uh, eerder contact hebben met, met onze omgeving uh, in de natuur dan, ja. dan in een stedelijk uh, gebied. Maar ik vind het, ik vind het heel mooi, uh, een heel mooi voorbeeld ook van hoe zo'n klein, klein riviertje en die kleine splitsing uh, eigenlijk hele grote gevolgen heeft. Ja, ik weet ja ook al... die, klein, die kleine rivier die, die niemand kent. En dan die grote, machtige Oranje-rivier ja. die, die een paar duizend kilometer verder in de Atlantische Oceaan ja. uitmondt. Ja, ik vind ook de oorsprong van rivieren sowieso. Dat was natuurlijk ook voor ontdekkingsreizigers altijd een soort mythische plekken, waren dat? Hè, waar... Maar als ze de oorsprong hadden, dan beheersten ze de rivier ook. Dus het is ook. er zitten ook vaak veel verhalen aan dat soort plekken. Dus ik vind dat wel mooi. Okay. Ja, ja als, als, als, we, als we een andere rivier noemen met de bron, eh, de Moldau, dat is natuurlijk ook een, een ander verhaal. Hè? Ja, dan zitten we midden ja. in Europa. Ja. Ja. Willem, ik weet niet of we Jan naar Zuid-Afrika nog een keer kunnen sturen waar hij al geweest is. Maar het is in, in, in, in ieder geval een, een schitterende plek. Dank je wel. Ik raad het hem aan. Nou, goed zo. Ik ga mijn best. Dank je wel. Oké. Dank je wel. Dag. Um, ik zou schrijft Evert Akkermans... Ik zou met uw gast wel eens de wijk Klarendal in Arnhem in kaart willen brengen. Tegenwoordig presenteert die zich als het modekwartier. Maar toen ik afgelopen zomer tijdens de modebiennale in Arnhem... dus er weer eens naar een jaren doorheen liep... was daar niets, maar dan ook niets wat erop wees. Integendeel, tegendeel overviel mij een heel naar gevoel van oude angsten die opspeelde. Als kind moest ik door die achterbuurt elke dag heen en terug naar school lopen. Ik werd elke dag gepest, getreiterd en ook fysiek gemolesteerd door die achterbuurtkinderen. Wat nou, modekwartier... Het zal wel. Blijkbaar heeft de wijk zich opgewerkt in de vaart van het volk. Met vriendelijke groet Evert Akkermans. Zit daar een verhaal in? Zo, zo... Kijk, Wat jij doet, volgens mij, altijd, is juist het drama niet zichtbaar maken. Niet tekenen. Maar de plekken wel. Toch? Dat zou je in dit geval... Zou je, zo zou je het aanpakken, denk ik. Uh... Of zie je er überhaupt niks in? Ja, ja wel hoor. Ik vind ja, ja. het wel mooi. En ik vind het, ik vind ook, want ik, maar ik zoek ook iets in iets algemeens. En als zij vertelt over een buurt... waar die, hè, waar die als kind gepest werd... Ja. en zelfs geslagen werd, schrijft hij. Dat, dat, dat zijn natuurlijk hele... Dat, dat, dat beheerst ook zo'n plattegrond. Dus dat, dat maakt ook een... Uh, ja, dat, dat geeft alles lading. Dus ik vind dat wel heel ja. mooi. En, en als we dan over het... Het modekwartier hebben wat eigenlijk een soort vluchtige, juist een lichte manier van leven benadrukt. Ja. Zo, zoek, zo zoek je... Oh, yes. <laughs> ja, ja maar dat vind ik mooi. Ik ben benieuwd. Ja. Ik, ik, ik vraag me maar nou, waarom, waarom ga je dan wel kijken of, of hoe overweeg je dan dat soort dingen? Nee, maar als je, als je uiteindelijk jouw platen ziet, dan is het... Wat je schrijft, hè? Dat zeiden we al, het gaat over oorlog en geweld en dat soort dingen. Dus de, de grote drama's en de heftigheid van het leven. Maar dat, is niet, dat maak je juist niet zichtbaar. In je tekeningen laat je dat juist weg. Ik vind het op een of andere manier ook heel erg Hollands, geloof ik. We hebben het toen over de zachte atlas van ja. hem. Maar ik vind je wel in je stijl, in je werk als beeldend kunstenaar... We hebben in de design en, en nou, de foto's van Jan Hans Aarsman... die ja. donderdag op het Itfa uh, je boek komt presenteren... die hebben datzelfde. dat het, er, is, er zit een soort broodnuchterheid in, of kaalheid. Ja, ja. Die... Waar het drama onder huid zit, of onder de oppervlakte of zo. Dat vind ik wel heel erg Hollands aan jouw werk. Ja, dat, dat is. Mag dat? Mag ik, mag ja, dat ik heb het... er nooit zo over nagedacht als, als, als, als Hollands, inderdaad. Waarom mogen grote emoties? Hè? Dat, dat iemand. mogen nou, eigenlijk wel... niet in jouw werk. Ja, dat, wel hoor. Ik, het vind het, ik vind het zijn eigenlijk allemaal hele. ook emotionele onderwerpen. En ik vind ook wel dat. Men, ik laat ook wel mensen echt aan het woord. Ja. En uh, bijvoorbeeld dat portret van die oudere vrouw die zelfstandig is. Hè, die, die 90 ook, jaar al. 91 nou. jaar. Of ondertussen 91 jaar. Woont zelfstandig. Uh, is daar blij mee. Maar heeft, heeft, is ook moeilijk. Ze is ook, ook wel eenzaam. En ze moet het allemaal zelf doen. Dus dat, dat is wel een emotionele tekening. Ja. Dus, uh, maar ja... Dat... Maar, ja nou ja, dat, emotioneel, maar zij komt niet in beeld, bijvoorbeeld. Nee. En, uh, nou, maar kom... wel, nou, ze komt wel in beeld. Alleen je ziet haar niet, maar nee, je ziet duidelijk. haar eigenlijk door haar omgeving. <laughs> ja. <laughs> ja. Of nou deze, het grenshospitium Schiphol. Want we hebben natuurlijk in het begin gezegd... plekken met een maatschappelijk belang. Er moet eigenlijk wel ja. iets zitten wat niet alleen persoonlijk is. Maar goed, dat, dat, dat, dat, dat kan een landschap hebben. Dat grenshospitium, dat fascineert me wel. Dat is een plek waar je eigenlijk niet zomaar binnenkomt. Nee. Jij wel, hoe is je dat gelukt? Nou, ja, ook om, toch omdat ik wel, um, uh, omdat ik een kunstenaar ben. En daarmee ook. <laughs> <laughs> nee, oh, die maar, zijn ongevaarlijk, die kunnen we nou, wel binnenlaten. Nou, uh, kijk vorm, ik, ik heb geen camera bij me. Ik maak geen foto's. Ik, uh, ja, op een schetsboek. Uh, dus, ja, dit is en ook door de vorm die ik, die ik uh, gebruik, teken, het heeft toch iets afstandelijks. Ja. So, je bent niet helemaal. Het is toch een andere werkelijkheid dan fotografie. Uh, wat was de vraag ook weer? Hoe kom je daar binnen? Ze komen dus je komt binnen omdat ja. je kunstenaar bent. En vervolgens is mijn vraag... Nou, ik, laat te, ja. ik laat tekeningen zien. Uh, we maken afspraken over wat ik... Uh, dat zij het ook nog mogen bekijken als het klaar is. Ja. Dus dat zij er ook inspraak over hebben. Oh. Hoe vond je het daar? Uh? Uh, het is een bizarre plek. Nou, dit, we, we brengen Nederland in ja. kaart. We zitten hier... Nou, nog net Ja, het is Schiphol, maar ja. het is ook net buiten Nederland. Ja, nou, het is een hele schijnende plek natuurlijk. Het is echt een plek waar, uh, waar mensen die uit landen vluchten. Om, om, om niet in de gevangenis terecht te komen. vanuit politieke overtuigingen. Uh, naar een land vluchten en daar vervolgens in de gevangenis terechtkomen. Ja. En vervolgens ook worden uitgezet naar het land waar ze uit gevlucht waren. Dus het is een, het is een zeer problematische plek. Ja. Dat, dat, dat bedoel ik te zeggen, als je naar die tekening kijkt... dan zie je dat dus niet meteen, want het is gewoon een soort plattegrondje van. Dat heeft iets van barakken trouwens, nou ja, die associatie. Ja, het is, het is ook een, tijdelijk, een nou. tijdelijk iets eigenlijk. Maar die tijdelijkheid duurt wel, wel lang. Dus bijvoorbeeld uh, een jongen uit uh, Iran die ik daar sprak... Madi. Die, uh, Madi, uh, die zit er al zeven maanden vast. Dus dat, dat is... Het ja, dat is, dat is een moment dat ik dan... Uh, met hem komt te spreken... en hij wordt dan speciaal voor mij uit zijn cel gehaald... naar een soort uh, spreekkamer... waar ze normaal met advocaten spreken... Is hij, zijn eerste reactie is dat hij eigenlijk heel erg teleurgesteld is. Dat ik het ben. En niet dat er iemand hem niet komt vertellen... dat hij geklinkerd wordt. Mm. En geklinkerd betekent dat je met een enkele reis Roosendaal... Uh, het land uit moet. Mm. Dus het, ja, het is een hele... Ja. En, en uh, dat, dat wordt teken je ook, hè? Ik, je ziet staat, het staat zelfportret, ik, ja. 43. Ja. Een soort poppetje van een 2 mm aan de tafel met Madi dus... Um. Dit is het complex waar ook die brand is geweest Waar ja. mensen zijn omgekomen. Dus dat zie je. Ja, nog. dat was heel raar, want ik, ik wist natuurlijk wel dat die brand daar was geweest. Ik wist niet precies waar het was. En toen ik daar was op die plek, kon ik het ook, uh, kon ik het ook niet zien. Ik zag wel een uh, soort betonnen plaat waarvan ik vermoedde dat er iets had ges gestaan. Maar toen ging ik uh, ook later op. Op Google Maps kijken, Google Earth. Heb je satellietfoto's? En daar zag ik eigenlijk de plek nog waar de brand was geweest. Dus daar zag je de afgebrande. Die zijn nog, nog steeds zichtbaar op internet. Toch? Ja. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Want nou, ja. Het is alweer een paar maanden terug. Maar ja, toen nog wel, ja. Ben je ook, want hier zit iets. Hè, als het hebt over de maatschappij. Wat wij als maatschappij willen accepteren. Mensen die van ver komen. Zit, ben je ook een, een maatschappelijk geëngageerd kunstenaar? Dat je eigenlijk je. Als kunstenaar probeert in te zetten voor mensen die bijvoorbeeld in zo'n grenshospitium verblijven. Of... Ja, ja, maar verblijven. Dat, dat ben ik wel. En dat, dat, en dat ben ik door, me, door de keuze van mijn on de onderwerpen die ik ja. maak. Dus op die ja. manier doe ik dat wel. Maar het is niet zo. Ik ben niet zo heel. Ik doe dat niet heel nadrukkelijk. Of ik wil dat niet heel nadrukkelijk doen. Dat ik zeg: dit is, dit is slecht of dit is goed. <lacht> nee, maar het zit ergens. Het zit er wel in die kleine tekeningen van je zit het wel verstopt bijvoorbeeld over het gebruik van oh dat is niet deze hè? het gebruik van toiletten het gebruik van... ja is wel... nee, nee, nee, er zit hier ook van andere, die... andere er zit hier nee, ook nou een slikkerstoilet voor mensen die dus in dezelfde complexen waar mensen eigenlijk op politieke gronden worden vastgezet worden ook mensen vastgezet om criminele gronden dus ja. dat het nee. feit dat die zo dicht bij elkaar zitten is natuurlijk ook heel raar ja. Um, voordat we, hebben, straks nog, we kunnen nog praten met Darius uit Nijmegen, maar er is één tekening, want dat, is, dat vond ik wel grappig, die we net niet genoemd hebben. Althans, die had ik nog wel in het eerste uur willen noemen. Maar, want we hebben het nu over plekken, landschappen, huiskamers, uh, pleinen. Oh. Allemaal samen Nederland vormend. Namelijk omdat het plekken zijn waar mensen bij elkaar komen, die op een of andere manier samen door één deur moeten. Maar je hebt ook. <laughs> dat vond ik wel erg geestig. Eén pagina gewijd aan het Duralex-glas. Ja. <laughs> dus dat is een glas. Ja, het is en waar we maar Het is zo'n heel erg Hollands glas. En ik, het is, uh, is het voor, voor mensen die het niet... Nee, het is niet Hollands. Het is maar, Frans. Maar het is in Nederland zo'n zo ingeburgerd begrip. En ik, misschien moeten we even proberen uit te leggen hoe dat ja, glas uit zit. Het is zo, het is zo... Je kent het allemaal, hoor. Je kent het allemaal, je hebt ze in verschillende maten. Maar ze hebben eigenlijk een soort boogjes halverwege dus een soort ribbelrand en het zijn een beetje klassieke Franse glaasjes eigenlijk. Voor op de camping ook wel, want als je, het zijn we stevig volgens mij. Ja, ze zijn heel stevig. Nee? Het is dus je kan gehard, er voor... gehard glas. Ze breken ook niet zo nee, snel. Dus je kan er goed wijn uit, uh, ook op de camping, goed wijn uit drinken. Dat nou, is inderdaad zo'n glas waar, waar je alles uit kan drinken. Dus uit de hoge glazen kan je koffie verkeerd drinken. En uit de kleintjes kan je thee drinken of thee. Of, uh, Waarom of heb wijn. je dit nou getekend? Nou, omdat het omdat een het object is wat, wat ik de hele tijd om me heen zie. Dus het, ik, ja, ik ben daar ook door gefascineerd. Het is ook een plek eigenlijk geworden daarmee. In het, bijna een plek. In, bijna een plek, in, in, bijna ja. En wat ontdek je dan als je dat gaat schilderen, of tekenen, bedoel ik? Uh, nee, nul, dat het 99 cent kost bij de, bij de blokker. Bij de ja. die ik nu sta. Het ja. glas van 36 centiliter. Ja, nou, je gaat een beetje, ik ga dan een beetje opzoeken ook. Ik ben ook een soort eclectisch, dus ik ga ook een beetje graven. En uh, ik weet dan dat Picardie, dus dat is eigenlijk de naam van het glas... Hè, de, het merk is Duralex, maar de, uh, de naam van het glas is de Picardie... Het is dan een regio in Noord-Frankrijk... Uh, maar, dat het, ja, wat ik ook, maar dat is weer iets anders wat ik heel mooi verglaasd vind... is dat we eigenlijk een glas heel achterloos tegen onze mond zetten. Tegen onze, tegen onze lippen. En dat dat zo'n hele intieme handeling ook ja. is. Terwijl je nooit realiseert eigenlijk dat honderden mensen, zo niet duizenden mensen... datzelfde hebben gedaan met datzelfde glas. Dus dat, <laughs> dat vind ik heel mooi. Er staat er dan ook vrij achterloos bij. Even kijken hoor. Osama Bin Laden is gefotografeerd met een Duralex-glas in zijn handen. Ja, dat vond ik ook zo fascinerend. Dus dat gaat wel over hoe, hoe beroemd dat glas ook wereldwijd is. Als, als product eigenlijk. Maar ook dat het in het Midden-Oosten... dus een hele grote... dat het daar eigenlijk het populairste is momenteel. Hm. Omdat, omdat het daar heel veel... Eh, mensen, wordt heel veel thee wordt erin gedronken. Ik zie nu trouwens staan... Eh, Picardie is een regio in Noord-Frankrijk... een soort Groningen. <laughs> maar dan Frans, ja. Dat, dat Groningse landschap. Dat komt weer terug. Klein beetje, ja. klein beetje binnen. Ja. Dus één, nog één ding, dat zie ik nu ook weer staan. Je hebt in al die vaak hele drukke, volle tekeningen... Oh, Ik, ik sla nu Dromenvanger over, wat een prachtig object is. Dat heb je ook geschilderd. En nu zit ik in de IKEA-showroom. Dat is ja. echt, om helemaal dol te worden. Ik begrijp nu dat het twee kilometer is. Dus niet voor um, oude vandaag en uh, gehandicapten. Je hebt altijd een plek waar je een soort zonnetje hebt getekend. Ik, dit, dit ja, van die kleine streepjes die een soort, is, is, is, soort radiatie eromheen hebben. Maar ja. dat is één plekje en het is altijd maar. En elke, paar, elke tekening heeft wat, er wel Wat een. staat daar? Het is hier stil en donker. En dat had je ook, we hebben het ja, gehad het, over die kamer van die gesneuvelde soldaat. Ja, dat stond dat hier staan mijn, hier, schoenen. Bij mijn ja. schoenen. Dan heb je altijd één plek waar je dat doet. Ja. Als een soort zonnetje, een centrum. Wat is dat? Nee, het, is, het is niet het centrum, het, zijn, het, het is eigenlijk een soort het aangeven van een ruimte... maar je wil hem niet te specifiek aangeven. Dus je wil eigenlijk de, de, de krans eromheen aangeven. Ja. Dus je, een soort wolk wil je er eigenlijk van maken. Ja, dat snap ik wel. Een omgevingswolk. Maar waarom moet er, moet er in elke tekening één zitten? Nou, ik, zit, ik, ik heb er eigenlijk nooit zo op gelet dat er in iedere tekening één zit. Nou ja, je gaat natuurlijk nu, nu een bladzij opslaan. Waar, waar er, nou, een... ik zie hier bij de boerderij bijvoorbeeld zo'n oormerk. wat ja. ze Een koe kenteken. Wat in de, koe, in de oren van koeien wordt geprikt. Maar het is. Uh, ik ben niet helemaal bewust van waarom ik dat doe. Of dat ik zeg, okay. nou, dit is, dit is waar je moet beginnen bijvoorbeeld. Het is een focus. Ja, Kijk, hier, een... hier zit het om. Wat ja. euh, zie je? Dit is de rabarberlolly. Ja. Een, dan zitten we nu in, in, in de keuken restaurant. van een sterrenrestaurant, ja. Dus er is er altijd één plek? Of nee, hier? Soms de, is het, ja, is het soms tweede... meerdere, ja. Het woord hier geef je dan extra, ja. alsof je daar even de aandacht over Het zijn een soort concentratiepunten, Ja, focussen. Ja. Ja. Nou ja, dat is maar, dat uh, vond ik alweer een eigenaar. Goed, wie, wie nog? Darius uh, uit uh, Nijmegen. Goeienacht, Darius. Uh, Goeienacht, heren. Uh, ja, hallo, hallo. Ik zat heel veel naar uh, jullie luisteren. Ja. Uh, nou, het uh, gesprek is zeer interessant. Gelukkig. Vooral uh, gast uh, een, een collega van mij. Dus ik ben zelf ook kunstenaar. Ah, oh, een schrijver. Oké. Okay. En uh, ben ik ook eigenlijk uh, bezig met uh, ruimtelijke uh, benadering. Maar dan uh, als, een, als het ware als een voyeur. Kijk ik van buiten naar binnen. Ja, ja. En zonder dat ik, nu begint het komen, maar zonder dat ik eigenlijk mensen erin zie. Maar ik belde ook eigenlijk voor nog iets hm. anders. Nou, ik vind het woord voyeur wel interessant. Voel je, ja. je? Ja, toch, dat? Ja, toch? Eh, ja, ja dan... het is een mooi woord te laten. Ik, ik voel me ook wel een voyeur. Maar, ja? maar, maar, maar tegelijkertijd, en daar, daar, daar is misschien de kunstenaar, ook een exhibitionist. Dus dat, die twee samen zijn eigenlijk een heel wonderlijk stijl. Nou, ik wil nu naar uit Nijmegen, maar tot twee jaar terug vond ik eigenlijk in Amsterdam. En uh, verdwalde ik eigenlijk urenlang uh, door de stad. Hm? Uh, nooit bij een huis dichterbij komen, maar bijvoorbeeld bij grachten van de ene kant naar de andere kant kijken. Om te kijken naar belichting, ja. verdeling, vlakken, kleuren. En m, met het gevoel van wat voor leven, wat voor levensfeer zou daar kunnen zijn. Ja. En uh, dus. En, maar, en hoe probeer jij en... dat dan weer, uh, weer te geven, Darius? Door te schrijven? Pardon? Jij probeert er dan over te schrijven? Jij schrijft er dan over, over die plek, die ja, huizen? Ja, die... uh, voor mij uh, is dat jouw ja, manier, van door de techniek en de ontwikkeling, als je kijkt, de leefomgeving van uh, hele wereldbevolking is uh, begint op elkaar lijken. Oké. Okay. Er is weinig verschil nu, bijvoorbeeld in een stad in Shanghai, of, hm. of in New York... Ja. ...of in, uh, bijvoorbeeld, weet ik wel, in Afrika waar elders. Maar dat uh, uh, creëert ook tegelijkertijd een bepaalde manier van denken... ook leven, ook die dingen beleven. Hm. Dus dat is een soort universele uh, vorm van... ...dat het uh, techniek en architectuur ons leven uh, verandert. Ja. En een stap daar bovenop... Dat, dat eigenlijk uh, bijna overal ter wereld kijken via de frames naar wereld of via frames letterlijk, dus ramen naar ons kijken. Denk aan bioscoop denk aan foto, denk aan televisie denk aan internet dus mijn is in die, in die hoek maar ik wil eigenlijk weten van uh, uh, Rothuizen uh, ja? uh, uh, wat hij met zijn kunst eigenlijk uh, Probeer het te uitleggen. Ik bedoel, uh, ik zie, voel soms uh, bijvoorbeeld uh, net misschien een andere vlak. Misschien ben ik zelf, uh, ik uh, leef zelf uh, dichter bij Hopper. Ja. Ja, hopper, hè. Ja, ja. Maar uh, als ik uh, hoor, dan hoor ik iets meer van Hollandse interieurschilders van 18e Nou oh, ja, nou dat vind ik wel. Dat vind ik een mooie, uh, mooie vergelijking. Uh, iets wat me, te, me, te be, me meteen te binnen schiet, zijn natuurlijk dingen jij bijvoorbeeld. Eh, van Gogh vind ik heel mooi, maar iets, nee, <laughs> ik niet, vergelijk Herbog. mezelf liever met uh, Vermeer. <laughs> als je het niet <laughs> erg vindt. <laughs> ja, Nee hoor, hè. maar wat ik bijvoorbeeld heel mooi van Vermeer vind. Hè, je hebt bijvoorbeeld schilderijen, de, de liefdesbrief. Hè, dat zijn ook uh, zijn eigenlijk heel, vind ik wel een interessante link. Want dat zijn natuurlijk ook gebeurtenissen. En de, de gebeurtenissen is eigenlijk altijd, je weet door de titel wat er aan de hand is, maar je ziet eigenlijk niet wat wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar de suggestie is daar. En door die suggestie is, is ook, is, doet ook alles mee. Zijn er ook de requisieten? Is het gordijn? Is de lichtval? Zijn eigenlijk allemaal medespelers geworden. En dat, dat is misschien... Hè, waar we het, Die tekening waar we het eerder over hadden vandaag... van Timo Smeehuizen... dat is natuurlijk ook net als zo'n schilderij van Vermeer... Een, ja, bijna, zou je bijna een genre -stuk kunnen ja. noemen op die manier... Interessante link. Darius, ja. nog net binnengebracht... de Gouden Eeuw, waarvoor ik jou hartelijk dank. Nou, uh, dan heb ik een suggestie... Nee, nee, we kunnen niet ja. verder, want oh, het is tijd. Het. Jammer. Ik dan je hij redact als het kan. Goedenacht. Ik heb een hele bijzonder plek voor hem. Ah, okay. Leuk, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Dag. Oké, okay, bedankt, daar. Jan, geweldig, hartelijk bedankt. Ja, en uh, bedankt. veel goed, schouwpad. Uh, vannacht nog, dankjewel. Zometeen uh, gaat het natuurlijk gewoon verder op deze zender. En morgen heeft... Helco Span, gast Ben Holthuis, de schrijver van de biografie van De Zangeres zonder Naam. De koningin van het levenslied. Dit is de voicemail van Casa Luna. Helco, wat heerlijk dat je met Ben Holthuis drie kwartier lang mag praten over De Zangeres zonder Naam. Ben, journalist, wat is het mooiste lied van Mary? En zing het eens. Haha. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.